Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier grote zorgverzekeraars doen te weinig om te regelen dat mensen goede zorg krijgen... De Nederlandse Zorgautoriteit heeft er onderzoek naar gedaan... en heeft twee verzekeraars die het het slechtst voor elkaar hebben op de vingers getikt. Wij hebben hen gevraagd om nou ja, zes maanden de tijd te nemen om een aantal verbeteringen door te voeren... en ons daar dan ook over te informeren. En wij zullen dan op dat moment ook beoordelen of die verbeteringen toereikend zijn geweest. Volgens de Zorgautoriteit doen de verzekeraars bijvoorbeeld te weinig aan de wachtlijsten. Daardoor moeten mensen soms te lang wachten op zorg die ze nodig hebben. Voor de eerste keer sinds de oorlog is er een schip met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Het is vanochtend vertrokken uit Cyprus. Aan boord is 200.000 kilo aan rijst, geblikte groenten, meel en eiwitrijk voedsel. Het duurt wel nog even voordat het schip aankomt. Het is een tocht van 400 kilometer en het schip kan niet snel varen. Weer een grote treinstaking in Duitsland vandaag. Het is al de zesde in korte tijd. Machinisten willen meer loon en betere werkomstandigheden. Door de staking vallen veel treinen in Duitsland uit. Ook internationale treinen in ons land kunnen er last van hebben. De fabrikanten van fatbikes komen met ideeën... om iets te doen aan de overlast van hun fietsen. Vaak worden die door klanten omgebouwd met een gashendel... en opgevoerd, waardoor het eigenlijk een soort snelle brommers worden. Al is dat bij deze jongeren in Haarlem natuurlijk niet het geval... hoort onze verslaggever. Deze, deze gaat... Uh... Gewoon 25. Heb ja, je geen gastzendel? Nee. Mijn moeder vindt het ook niet goed, dus ja. Wat vindt je moeder niet goed? Nou, als hij bijvoorbeeld opgevoerd is. Hoe hard kan die? 25. Niet opgevoerd? Nee. Ik weet niet hoe dat moet. Hij is wel ook van mijn nichtje. Hoe hard kan die? 32 of zo. Opgevoerd dus? Nou, een beetje. Is 25 niet hard genoeg? Nee. De fabrikanten hebben beloofd dat ze het opvoeren moeilijker gaan maken... en willen ook dat het wordt verboden. De Tweede Kamer wil de dat de demissionair minister... deze maand nog met een plan komt om de fatbike-overlast tegen te gaan. En het weer nog grijs met in het oosten nog wat regen. Vanmiddag is het een tijdje droog... en in het noorden zijn er opklaringen met soms wat zon. Daarna zijn de buien wel weer terug. Het wordt vandaag een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down, let him call me off. I take it from his whisper, you're not that tough. It's the blaze across my nightgown, it's the phones ring. Si tu no estas la soledad gana el combate, la luna no sale si no te vuelva a ver. El amor de te vergeten, Ik heb al dagen niet geschaafd o vergeten, Ik ben al lang onder de risa a mij verzeker, Dit maak om niet op als jij er niet meer bent. Como toma en un cuatro chopa de tequila, Pa que se dilate la pupila, Porque sinceramente, dan recordarte Si tú no estás, la soledad combate La luna no sale, si no te a ver Ik heb veel dagen niet geslapen, vergeten Ik ben een aan mij bezweken niet meer Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo, Que si al miedo te lo quito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 Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet niet ik een altijd voor je kon zijn Als schatjes zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe of het? vrouw Voy a falleer Ik weet dat ik het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou Por eso tomo pa olvidarte Porque sinceramente het vuole recordarte Si tú no estás la soledad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 stal in oktober When she woke up late in the morning light and the day I just begun. Femme.